Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Hengelo komt een spoedopvang voor asielzoekers. Komende nacht slapen daar al 100 mensen die overkomen vanuit een centrum in Ter Apel in Groningen. Daar is het de laatste tijd zo druk dat sommige mensen de nacht moesten doorbrengen op de grond of in een stoel. Ook in de grote hal in Middelburg in Zeeland zijn 100 veldbedden neergezet om die mensen een fatsoenlijke slaapplek te geven, zegt de commissaris van de Koning. Mensen die op dit moment zeg maar, op stoelen slapen in Ter Apel vanuit Groningen, dus die worden doorgestuurd. Wie uit dat zijn, dat weten we niet. Als wij een go geven van het is ingericht, nou dat gaat zo dadelijk gebeuren, uh, ja, dan gaan de bussen rijden. Komende week komen er nog eens 150 plekken bij in Middelburg. En de politie heeft vanochtend vroeg een Fransman van 31 aangehouden voor roekeloos rijgedrag. Hij scheurde met 200 km per uur over de A27 en haalde andere automobilisten links en rechts in. Volgens de Telegraaf was de man onder invloed van drugs, maar weigerde hij mee te werken aan een bloedtest... En kickbokser Jamal Ben Sadik heeft zich van zijn sportieve kant laten zien. Gisteren verloor hij een kampioensgevecht van Rico Verhoeven. Op Instagram zegt Sadiq dat hij blij is dat hij de kans kreeg. En hij noemt Verhoeven een krijger. En er is een groot tekort aan scheidsrechters in het amateurvoetbal. Elk weekend zijn er zo'n duizend te weinig. En dat heeft onder meer te maken met de agressie op het voetbalveld. Daarom besluiten sommige jonge scheidsrechters ermee te stoppen. Een van hen is Dion. Hij legt bij Hart van Nederland uit waarom. Ik had een directe rode kaart gegeven voor een bedreiging. De speler liep op mij af, het verbaal erg agressief, maar uiteindelijk leidde het ook uit tot fysiek geweld door middel van een kopstoot. Ik wil een statement maken, omdat fysiek geweld op het voetbalveld gewoon te vaak gebeurt. Daarnaast heeft het ook een emotionele impact op mij gehad. Dus de wil ik een streep te zetten, We moet gewoon stoppen op het voetbalveld. Door het tekort aan scheidsrechters staat er nu steeds vaker bijvoorbeeld een vader of moeder op het veld, maar die hebben soms helemaal geen ervaring met fluiten.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 Dat het gat niet helemaal goed in, oh, ja. het, in het midden was, uh, was geplaatst. Dus dan uh, kreeg je een beetje. Uh, mio, en, uh, ja, precies dat, uh, dat effect. Maar gelukkig ging het bij dit MP3 wel goed. Je de Uptown Girl als uh, eerste in de tweede uur. Wat gaan we allemaal nog doen? Uh, nou ja, zoals de uh, vaste luisteraars en kijkers uh, niet te vergeten uh, weten, dan gaan we op zondag de tweede uur altijd de regio in met uh, uw lokale zender. En uh, we gaan straks uh, allereerst even naar Wijk aan Zee, want uh, daar komt een nieuwe reddingsboot. Maar die heeft één probleem: hij is 80 centimeter te groot. Ja, voor? Voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de garage, om het zo maar te zeggen. Oh, voor, voor de voor, loods, voor, ja. Oké, okay. voor, voor de loods. En hoe ze dat gaan oplossen, dat uh, hoort hier allemaal uh, in een bijdrage van onze mediapartner NHTV. Een stukje van de boot afhalen? Bij wijze van spreken, of leeg laten lopen. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Dat scheelt ook weer een paar centimeter.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 zo, beter draag je mij op handen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 Zie dan niet hoe wil ik over her. Zie dan niet hoe wil ik voor je doen. Baby kan het zijn dat ik liefde voel.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 Hard gebruiken. Ja, zeker. <laughs> dat weten we wel zeker. Nou, om acht uur begint uh, die wedstrijd. Om negen uur de Formule 1. Met uiteraard uh, Max een stap op uh, pole position. Maar die eerste bocht, hè, die eerste bocht... Nou, dat gaat nog wel een uh, dingetje worden. Zometeen de evenementagenda. Maar eerst deze van de BB&Q-bands.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 magic copies It's a fairy tale to me But you're in tune The set Park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 Dit weekend is een opstelling te zien in Zaandam. Frank Oostrum, de enige zaankanter van het stel, kan niet wachten om de mensen te ontvangen. We kunnen dit lekker volbouwen. We zijn ongeveer een meter of veertien lang. En hebben we twee poten en een uurmodel. Dus ik schat zo'n 30, 35 meter die richting uit. Twee baans. Het is overwegend nog steeds een mannenbolwerk, dat modelspoor bouwen.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 leaving from platform one. Yeah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 Nou ja, het is, het is allemaal goed wat hij, wat hij zei. En sommige mensen denken er weer anders over. Albert Jan, dat blijf ik toch altijd houden, hè? Ja, dat blijf je houden. Ja, ja, ja. ja. een ambacht. Een ambacht, dat is het zeker. Een paardenslager die nog wel eventjes doorgaat daar in Beverwijk. Dank aan Nanius news voor deze reportage. We zonden met plezier uit bij Zandvoort op zondag.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 Got no place to go.